Ook komend op zaterdag. Zandvoort heeft het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. uur lang. De muzikale flashback van een voljaar. Van een, een, een jaar. Eurohit. En we hebben de zin in Eurohit 2010 bij ZFM. Goedemiddag. Even na twee uur we hebben het al geleefd.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 En dat is Madora, hier is Revolver. Erode 2010 met Rob Hanks.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 Oh, maar daar ben ik Die I love you. Papa lamericano. Sotta luna, van Madeleine en Kavetiaïdo. Omdat ik op de vriendin niet kan opbenen. Zit la parla die americano. Waarna ze la luna,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 I'm How do you rate the morning sun? It was just too heavy for me and all I want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 Eurohit tot aan 6 uur vanavond. De 100 grootste hits uit 2010. Met de laatste twee uur in handen van George Verdam Die ook de lijst samengesteld heeft. Dank daarvoor Jos.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 the men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 de van zijn nieuwe album, The Only One, heeft een heerlijke beat. De productie zit gewoon fatsoenlijk in elkaar. Dus een hit. Absoluut een hit. En uh, afgelopen jaar op nummer 46 genoteerd. We them stop and stare as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 Kiss me Uit de Eurobreakdown van 2010. Dat is deze van Taylor Swift en Today Was A Fairy Tale. En vandaar dat ze ook op uh, nummer 45 uh, tegen te komen is in Eurohits 2010. Nou, in Nederland mag ze dan slechts een groot hit op haar naam hebben staan met Love Story. In Amerika loopt het een stuk harder.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 me walk.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 Every single time. time these boys stop and stare, stare. I'll be a billionaire. FM, met de beste 100 hits van 2010. Dit is EuroHit 2010. My monkeys found down on Broadway Big dreams all looking pretty No place in the world that could compare Put your lighters in the air 2010 met zojuist de single op nummer 43. Dat was Empire State of Mind Part 2. Alicia Keys heeft JC niet nodig om anno 2010 een hit te scoren.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 352 punten. Verwacht werd dat uh, Leona Lewis... wel haar avatar uh, soundtrack... I See You zou uitbrengen. Maar voorlopig kwam I Cut You in plaats van de filmhits binnen in de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag dus tussen 3 en 5 uur. Al een hele tijd... Uh, surfden er uh, afgekorte versies... Uh, op het net van deze single. Daarna lekte vanzelfsprekend... het volledige nummer uit. Uiteraard volgde hier het album van Echo op... en al snel bleek dat het een... Uh, fan favorite uh, is... Het heerlijke nummer is geserveerd als uh, officiële tweede single in Europa. En daar is hij dan, de nummer 42, Leona Lewis. A place to crash, I got you. No need to ask, I got you. Just get on the phone.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 Girl, I.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 ...de nummer drie. En daar stond ze één week. En in de top tien was het plaatje in totaal zes weken te vinden. Zo vlak voor drie uur hoor je de nummer 39, Lady Gaga en Beyoncé. Hier is Telefoon. Hello hello baby, you call I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say